We beginnen met het tweede gedeelte. Het tweede gedeelte van de les. Dus. Rabbi Giske. We gaan terugkeren terug naar Zoger. Rabbi Giske zegt. Begon met, dus met, met, met het hebben over noekwa. Over die noekwa. Over die malgoed als het ware. Die nog als aanhangsel is. Bij ze hier aanpind. Dus. Zo begint de Torah ook zelf. Genesis. Begint. Vertellen ons over het scheppingsproces. Dus over het besturingssysteem van het heelal. En niets anders. Doe wat de hier aan En dan is het de tweede regel. Leva er. Om, te, om ons uit te leggen. Seder. Absoluut a, de orde, van, haar of volgorde orde van haar emanatie. Hier, daar is je naar moeten. Hier moet Переставь его тогда, не скуда. Наш долбаться переставить, окей. Окей, то на секрет эти сначала. Я. А что ты не выключала ее? Окей, давай выключить его? Mm. Okay, it's it. you have that done? It's good, it's good. It's good, it's good. It's It's En mensen nog wat allemaal te doen. Oké. Okay. Oké, okay. oké. Okay. Misschien is hij ook niet daar niet opgenomen Dat zal ik thuis doen. Dus Rabbi Hiskië, nog even de laatste in die vertelt over Nukva de Zeiran En Leva Air, dit is het je het niet je niet dat Ik een is. een Ik Ik Nu kom je wel, misschien dus wel nog iets, iets. Oké. Okay. Nu. Ik had dat al helemaal normaal, was ik? Misschien moet je naar de cursus. Nukwe. Ja, Nukwe, precies. He? Huh? Oké. Okay. Zo? So. Oké. Okay. Nog niet. Ehm. Um. Kijk eens. Oké, okay. uh, de laatste regel. Leva er om te uitleggen. Seder atzilota. Uh, de volgorde, de orde van haar uh, emanatie. Want alles gaat nu over die nukwa. We kunnen ze dus ook nukwa noemen. dat Als een lettertje N, N, N doen in plaats van maalgoed. Uh, atzilota mi oh. ima. Dus, uh, nukwa die wordt gemanierd van ima, van de moeder. Ziet u dat? Van de moeder. Van de moeder wordt het de nukwa gemanierd. Um, en hoe? We zullen dat allemaal leren. Shehiha habina, dat weet we. dat ima, moeder, is bina. Hanikra, ziet u dat, het laatste woord, is een afkorting van Hanikra, betekent heet, uh, genoemd. Dat is een afkorting. Genoemd. Ja, zo is goed. Hier yes, zie yes. Oké. Okay. Oké. Okay. Genoemd. En nu hebben we omgedraaid. Zeg dat om um, omgeslagen. We hebben nu op pa pagina 2 komen we op de pagina 2 en dat is heet bovenaan ziet u rechts staat het letter bed bed betekent 2 dus bovenaan bovenaan zien we welke pagina welke pagina wij zitten, boven zien we bed betekent tweede pagina en we gaan naar beneden, want de teksten hebben we al gelezen, van zoger, hebben we gehad. En nu komen we bij Sulam, zit u Hasulam. Waar de, het commentaar. En gaan we de eerste kolom bovenaan beginnen. Beshem, Elokim. is de Bina, we hebben gezegd aan de vorige pagina. Uh, die genoemd is door de naam Elo, Elohim. Maar ik spreek het uit als Elohim, omdat het de naam een van de namen van de schepper is. Dus die ziet er, hij heeft ons iets nog iets toegevoegd had, doet er niet toe dat hij ons in verwarring een beetje brengt. Doet er niet toe, stap voor stap. Dus naam heet Elohim. Elohim. Ja, en we zullen zien wat het is Elohim, want het staat ook op dezelfde naam, staat het, dat God heeft de schepping, de, de, zeg dat, de hemel en aarde geschapen. Daar staat niet in het woord God allemaal over heren, staat de naam Elohim, Elohim, dus de aarde en de schepper en de, ha de aarde en de, en de hemel staat in de, in de Torah, dat heeft geschapen. Elohim heeft het geschapen. Het is erg belangrijk welke naam wordt gebezigd met, het, met wat wij leren van de schepper. Eigenlijk alles wat wij leren in de Torah zijn de namen van de schepper. Dat betekent de krachten in het heelal. Verschillende eh, verhuwingen van eindsel. Dat zijn de namen van de schepper. En dat we hebben we gezien dat Bina, dus Ima, andere woord is Bina. Ziet u dat? En Ima is Partsov. Bina is sfera, En Elohim is de naam van de Schepper die de Bina draagt. We hebben nog extra dimensie in Dus we kunnen van verschillende uh, invalshoeken... Uh, uh, processen, Geestelijke processen en uh, zin. Uh, bina, ima. Is bina. Ima is parzof, waaruit maalgoed, nukwa ontstaat. En ima is ook bina, vrouwelijk. En ima is ook hier de naam Elohim, wat in de Torah waarom, hebben we nodig nu nog een naam, Elohim? Zogar verklaart ons <coughs> de Torah, want de Torah is de blauwdruk van de blauwdruk van uh, van schepping, van het proces van de schepping, van het scheppen en daarom geven we ons aan in de taal van Kabbalah. Van de krachten van het heelal. Maar geeft je ook ons uh, verwijzing naar wat in de Torah staat. Het Elohim. De naam de God. Dat is echt dat. Dat is dan Ima. Hebben we iets bijgekregen. De staat opstaan. We zo En dat is. there derde woord. We zo Shepatag bijbier dat hij opende met een met uh, uitleg Ashoshana en daarom is dat is wat hij begon uh, te spreken over Shoshana over Lily hij zegt Shehi Anukwa desire Anti. dat Lily is een nukva ...van zeer hier Oké? Okay. Dat, dat, dat is de Nukva, dat is de aanhangsel als het ware Nukva van zeer hier aanpien. En dat is wat hij begon ons vertellen dat het lelijk is. Om ons gevoel bij te brengen, niet alleen gevoel bij te brengen. Shoshana is ook, ook een naam van de scherpenrood. Ook een van de... ...van de... de ...verjuwingen als het ware van licht, van, man, van manifestaties van de scheppende kracht en hebben, wat is betekend, wat hebben we dan te maken Lely met die Noekwa, noekwa is onvolmaakt hebben we gezegd, ja, aanhangsel bij zeer het is net verschenen het is nog net als nog onvolmaakt en zo precies hij heeft ons parallel nam parallel, ons parallel getrokken met Lely Lely is prachtig, mooi als die tot bloei komt, als die tot wasdom komt, als het ware. Maar nu heeft hij ons verteld dat zij ligt nog, zij is, is nog onder de doornen. Ja? Doornen, dan zien we altijd zoiets so als rozen en dan is het stekelig. Ja, dat is onvolmaakt, stekelig onvolmaakt, niet vloeiend, etc. Dat soort dingen wil je ons bijbrengen, dat wij gaan even ervaren wat die Okwa was in het begin en later zullen we verder leren hoe die noekwa als maal goed wordt steeds andere uh, deelspraak kan ik niet zeggen maar toch wel zal zorgen ons gebruiken om ons gevoel bij te brengen waar, waar het over gaat. Over geestelijk. Ik dacht dat wij beginnen altijd met de rechterkolom. In het Hebreeuws. Ja, en nu komen we, in, komen we naar de pagina 2. En dan komen we weer naar rechts. Altijd van rechts. Hé? Altijd naar rechts. Van rechts, en dan komen we weer op de kolom, Eerst maken we af. En dan gaan we over naar de linkerkolom. Ja? Straks komen we. We hebben nog niets. We hebben, nee, maar goed, ja, ik heb even iets gezegd, maar Zoger heeft er nog niets gezegd. Dus de, de doornen, nee, de doornen zijn onder einde krachten. Dus we hebben het ook even suggesties gemaakt, maar het is nog. Zoger moet vertellen. Ik, ik kan ik niet vertellen, want ik kan er niet het gevoel bijbrengen wat Zoger kan bijbrengen. Alle cursussen in de wereld helpen de mens niet. Alle cursussen van Kabbalah in de wereld, waarom niet? Natuurlijk een beetje wel, maar ik bedoel, kinderlijk. Want die hebben allemaal te maken met secundaire bronnen. Niemand behandelt zoger alleen in zoger door pitpeuterig te zitten in zoger, door niets te begrijpen. Doet er niet toe dat jij iets begrijpt. Daar komt Alleen door zorgen, niet door niets anders. Okay. Trouwens ook die, die Amerikaanse rabbi, ja, die, die berg bijvoorbeeld, mm -hmm. dat is in één aspect dat ik, dat, hij, dat ik met hem iets gemeenschappelijks heb. Want ook hij, helemaal heel erg overtuigd is, dat alleen Zorger kan de mensheid redden. En alleen van zoger komt door het onzin van zoger, niet leren van zoger, komt alle ellende. Ook op mijn volk. In de eerste instantie op mijn volk, en op de andere instantie op, op alle anderen. Alleen door zoger, om zoger te leren. Er is geen andere manier, er is geen andere manifestatie van de schepper dan zoger. Alle anderen zijn bedekkingen, alle, ook, natuurlijk zit er wat in. Maar het is allemaal in bedekte vormen, allemaal. Ja, je Wat kan ik je zeggen. Maar zoger. Is alleen door zoger. Er is geen andere manier. Dus wij hebben geen andere manier om dat, om dat te doen. In alle cursussen in de wereld. Willen ze beginnen met, met, met andere bronnen. Met, met ook bijvoorbeeld je goede aarslag. Van Talmud es Rasfirot. Maar het is naslagwerk. Je kan het niet leren. Dan je wel naslagwerk, kan je dan van naslagwerk een specialist worden? Ja of niet? Als je allerlei naslagwerken, allerlei tabelletjes hebt als ingenieur, en hoogte, lachte, hoogte, dit en dat en alle tabelletjes hebt, nou, kan je van ingenieur worden. Nee, nou, je kan zeggen gebruiken wel, maar niet, je moet de basis hebben hoe dat werkt allemaal, hoe dat functioneert. En als iemand leert, ze leren bijvoorbeeld in Israël, dagen, altijd, steeds, elke nacht leren ze door de taal met Esarasirat. Komen ze uit ooit? Nooit. En zoger leren ze niet. Waarom niet? Zo is het. Wat moet ik dan zeggen? Ik heb hun rabbo rabo ook gezegd: we gaan beginnen in september zoger. En we gaan onverbiddelijk verder, totdat ik, totdat maar één persoon hier zit tegenover mij ben ik bereid door te gaan de ene, de andere kunnen slapen slapen. vallen, het is heel goed dat je in slaap valt dat is niet erg, ga we doen ga ik zo gewoon door maar zij doen, de ene gaan zij gaan naar de wetenschappelijke kant, weet je, de andere gaan naar, naar dat jij gaat naar een andere kant dat jij gaat jezelf persoonlijk, je kan en rijk worden en alles, en ik zeg nee, niets anders gewoon zit zo, begrijp je niet, stap voor stap, komen we wel, want ik leef daarin. En ik ook zelfs de berg, die daar leer absoluut zoger niet, zeggen zoger moet je niet aanraken, aan de ene kant zeggen ze wel, maar dat boek, boekje, dat boekje moet je in je in je, in je, zeg dat, bij je hart gedragen, en dan wordt alles voor jou gedaan. Vergeet het maar. Ik heb jullie gezegd, zonder inspanningen van beneden, zonder aanwakkeren, van beneden komt nooit iets van boven. Nou, als je het je aanwakkert, je gaat het zomer ochtends scannen met je hoofd, met je En dan denk je, nou, goed, dat, dat komt nu straks, wat komt het resultaat, word ik dan rijker en dat is Nou, wordt het allemaal dat. Dat is allemaal kinderlijk. Terwijl hij natuurlijk begrijpt, terwijl hij die ook de berg, die begrijpt absoluut. De, de, de absolute noodzaak van het leren van zorg. Als je het probeert je geeft, maar Maar niemand, maar ze leren dat niet. Waarom niet? Belang wel, maar gaat het dan beginnen? Want niets helpt. Niets zal... Kijk, wij zitten absoluut in de absolute egoïsme. Er is, moet er zoiets zijn dat het absoluut zo'n kracht heeft dat ons, om onze natuur om te draaien. Hoe kan je dat? met Niets niets bestaat in de wereld, alleen dat. Dat kan onmogelijk eh, doen. Dus steeds probeer je jezelf boven jouw wens te gaan van alleen om te weten. Straks zal je de hele familie weer leren kennen. Ervaren dat. We hebben eerst al nu gezegd. Noekwa en leli. Dat is wat heeft hij ons gezegd heeft. Noekwa en leli. Dan kan je door die beeldspraak. Beeldspraak spreek. Het is dus niet beeldspraak, maar toch wel. Dat geeft ook leli. Leli kan je een beetje ervaren. Ja, Op die manier wij, leren we. Wij ervaren het geestelijke. Ja. Dus. Hij heeft dat genoemd. Die Ima hebben die immer genoemd Bina, dus die die de moeder was van Nukwa. die noemt ook die ook Bina, die noemt ook Elohim. En dat is zoals beginnen, zoals de de Torah zelf dat bricht para Elohim en de Ares. In den beginne schip hoort en daar staat Elohim, de naam Elohim. Drilling. Nu moeten we al weten welke naam is gebezig, want in naam zie je daar ook welke sfera is dat, waar het zich bevindt. Dan zien we die hoe dat allemaal van boven naar beneden loopt. Okay. We zeggen hoe ze paar dat is dat hij opende Babiur HaShoshana. De eerste regel hebben we uitgelezen. En dat is dat hij opende zijn betoog. Of the, met, met uitleg van Shoshana, ha Shoshana van die lily. Shehi Hanoukwa, de heeft die heeft ons definitie. Dat die Shoshana waarover die spreekt, de uh, Zogha spreekt over die Leli in een so, beetje zo'n beeldspraak als het ware, dat is dan. Dat is de nukwa van de hier aanpien. En wij allemaal als de noekwa... Voor, voor, wij ontvangen allemaal van die, van die maalgoed. Dus dan moeten wij wel absoluut weten waar het allemaal, goed, dat allemaal zit. We gaan noekwa de hier aanpien. En de nukwa van de hier aanpien. Baet gadwotah. Zie ik het heel langzaam, langzaam. Doe we hoeven absoluut niet haast te ons. De pagina's maken absoluut niets. Maar brengen ons alleen maar nog meer grotere verwarring. Langzaam. Voelen. Kijk nou wat hij zegt. En de Nukwa in het midden van het tweede vers. Tweede regel. We gaan Nukwa de Ziraan binnen. En de van zeer binnen. Baet Gatluta. Baet betekent in de tijd. In de periode. Gatluta van haar grootheid. Nikret is genoemd Bashem Knesset Israël. Is genoemd in, aan de naam van verzameling van Israël. Langzaam, kijk nou wat hij zegt. Dat de Nukwa van Zahir aanvindt, dat is nog net ontstaan, dat is nog klein. Eh, klein nog, nog niet, nog niet, wat klein betekent, nog niet opgebouwd, heeft nog geen sieroot. Alles verrode heeft zij, maar alleen nog in potentie. Nog niet uitgekomen. Net als in een klein meisje kan je al zien een vrouw. En soms zie je een prachtig jurkje of zo, maar hij is nog niet uitgekomen. Ja. Zo is het ook hier, noekwa. Zo is ook die leli. Ja. Dus wat zegt hij dan? Dat die, die noekwa van zeer hier Dat het kleine eerste vrouwelijke element... In het besturingssysteem van, van die, dat vrouwelijk element, van die noekwa alle, alle schepselen komen eruit, later straks. De priya wordt door haar, door haar geba, geboord, ons eh, voorgebracht. Yitzira, Asiya, de hele mensheid, de hele, alle bloemen, alle, alles wordt daaruit, daaruit gekomen. Maar nu hebben we nog alleen van haar dat zij nog net ontstaan. En dan geeft hij ons verder, we hebben gesproken ook de vorige keer, over Knesset Israël, over de verzameling van Israël. Wat is nou Israël, wat zegt hij ons, kijk nou wat hij ons zegt, dat de Noekwa van Zeer die pasgeboren Noekwa, in de tijd van haar groot volgroeien, van haar groot worden van wel volgroeien, is heet, heet in de naam, knes Israël heet, heet, heet verzameling van Israël ook dat is de naam van de schepper een van de krachten heet het verzameling van Israël iedereen ziet het al en niet het over iets anders gaat als Israël hier op aarde zichzelf ook als volk natuurlijk in overeenstemming brengt met de hogere kracht, met nee, die Nukwa bijvoorbeeld, ook zichzelf ook volgroeit, als hij volgroeit in zijn toewijding en aan de, aan de schepper, aan, aan, aan de scheppende krachten. Dan wordt hij ook genoemd Knesset Israël. Maar Knesset Israël is dus die Nukwa, of eigenlijk malgoed. Malchut, dat is dat precies. Dat is het malchut precies. Malchut van de wereld dat ze is dan, heet, is in een andere bewoordingen. Ja, zoals de zoger ons vertelt, heet ook uh, Knesset Israël. Om ons gevoel bij te brengen. Anders, zei, praat je over noekwa, noekwa, de hele wereld praat over al die scherot. Alle bodeboom des levens. En ze praten over kochma en bina en alles. Zonder te begrijpen wat het is. Oké, okay, je kan wel ook dat, dat doen. Maar het is dan wordt het onpersoonlijk. En jij moet jezelf verbinden daarmee. Het is absoluut persoonlijk. Dat heb ik ook gezegd. Mijn aanpak, mijn maken is niet van mij. Het is ultra persoonlijk. Of ultiem persoonlijk. Want men kan relatie met een schepper alleen opbouwen op ultiem persoonlijke manier. Dat wil je ook graag. Als we, ja, natuurlijk als we geen kracht hebben dan, dan, verbinden, we ons, dan verbinden we ons in bepaalde religieën, bepaalde groepen, etc. Et maar ook hier allemaal wij zitten. Wij verbinden ons omwille van de eenheid. Maar iedereen van ons heeft een ultieme moet werken aan zijn ultieme persoonlijke relatie met de, de schepper. Oké? Okay? Daarom zingen we ook niet. En dansen we ook niet. Het kan wel. We zullen het misschien later een keertje doen. Maar wanneer we je al onthecht, een stukje onthecht zullen raken van dat uh, groepsgeest. Dan wel. En niet daarvoor. Want daarvoor is het dan, dan zullen we je ook, dan zal het ook een overspel zijn. Van overspelig gedachten, gevoel, etc. allemaal, allemaal dingen die ons niet naar ons doorbrengen, Dat betekent overspelige gedachten. of overspelige wensen, etc. Dus wat hij ons zegt, de noekwa, als die groot is, als die mal goed wordt, dan heet het knesset Israël. Dan heet het verzameling van Israël. Verzameling kunnen we ook eens denken, daar misschien. Dat heeft zij alle krachten al verzameld in zichzelf. Daarom heet het Knesset Israël. We gaan verder. Wat is Israël? Hij zal ons zo uitleggen. Wat is de kracht van Israël? Dan moet je ook niet, geen moment denken aan volk. Aan dat. Als hij zegt iets over volk, dan zegt hij ook, ook iets. Daadwerkelijk. Maar wij spreken over. De, het besturingssysteem van de schepper alleen maar krachten, alleen maar de inkervingen van het licht en uitwerking daarvan. Ook op ons, absoluut. Maar, altijd over de werelden, over geestelijke werelden spreekt hij over maar niet over de materiële wereld. Onthoud het erg goed, maak geen fouten van het begin af aan en denk niet dat ik zoger spreekt één woord over de mens van het vlees. Het is niet nodig. De mens is niet dat, dat schafandertje. Ga verder. Knesset Israël, ziet u dat derde regel, dat Nikret dus dat de noekwa in de tijd van, van haar volgroeien, heet in de naam van Knesset Israël. Verzameling van Israël. En niet de Knesset Israël, of Knesset van de staat Israël. Kmoosje kattuuv, zoals so het geschreven so is, legaal verder. We ze hu En dat is wat hij zegt. Man, shoshana, These, what is what is what is wat shoshana? What is the lady? In de tekst van Zohar zelf zie je dat. En ziet u dat dit in, in, in, ook in, hier zo uit het Solam, commentaar bevestigt? Ook hier de woorden vanuit de Zoger in grote letters en ook dikke letters, je, dat vette let, vet gedrukte letters. En dat betekent voor ons het de zocher, de zocher. Okay. dat dit al het de Zoger is. Dan komt ook in de Zoger in het Man Shoshana. Wat is Shoshana? Daar stond het, ja? Herinnert je je nog? Daar knesset Israël. Dat is knesset Israël. Ziet u? Shoshana was gezegd, dat is knesset Israël. Shoshana, in het begin, is het gewoon leliel, wat hij heeft gezegd. Is nukwa. En die, als die volgroeid is, dan is het malgoed en knesset Israël. We gaan we gaan verder de volgende, volgende alinea de bedoeling is dat wij hem volgen, natuurlijk probeer je het een en ander schematisch vertellen of optekenen, cetera. maar de hele bedoeling dat wij hem volgen onthoud dat erg goed als je iets niet begrijpt dan ben je geprezen dat jij niet begrijpt moet je zo iets zien. Dat betekent dat jij in jouw worden nu dan ingekerft de, zeggen we dat, de kilim, waarnemingsorganen, waar jij nog niet die waar je nog geen licht kan ontvangen, nog niet voelt. Het is nog een beetje boven jouw gevoel. En daarom voel je dat jij niet begrijpt. Zeg goed. zeg goed. Komt alles op zijn plaats. En niet zonder willen te begrijpen. Dat moet je licht geven, redding geven. Daar gaat het om. Ervaring moet je ontvangen En niet proberen te begrijpen. Dat zal je ook begrijpen. Ik probeer het ook in het begin, toen ik Kabbalah begon, probeer het ook met mijn hoofd. Ik voelde dat, hoe kan dat? Ik wist wel dat, ik kon het gewoon goed leren altijd. En dacht ik dacht, nou, ik kan het wel zelf bemachtigen. Nee. Je moet jezelf op, op, op die manier gedragen zoals de zoon wil. Je moet naar het hogere, van de hogere vragen. En de hogere moet jou vormen. En niet zoals ik zeg, hoe oh, ik wil dat gevormd worden. Ik wil wel gevormd worden. Weet je wat je wil gevormd worden? Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Hoe kan je dat? Nemen? Hoe kunnen wij blinde... Andere blinden leren. En dan gaan dat? Nee, heel veel doet dat. Het genezen ze allemaal elkaar. Maar daarom moeten we ons schikken aan de manier waarop hij, want hij is al gekomen, hij, is al, hij was al klaar. En wij nog niet. Op die manier laten wij ons door alle labyrinthen doorheen schommelen. Laten, laten, laten passeren al die en naar hem luisteren. Ik zal het een en ander proberen dat uit te leggen wat nog steeds noodzakelijk is. Dan gaan we verder. Wees, de volgende alinea. Wees, bashona zo bet matzavi. En in die shoshana zijn er twee toestanden. Shoshana ja? Malchut, Knesset israel Israël, zie hoeveel hebben we dat van haar Die heeft twee toestanden. Okay. In haar zijn twee toestanden. In die in die Shoshana. In die leli. En dan weten we al, Lili zit al Knesset Israël en Nukwa etcetera, etcetera. En hij spreekt nu over Shoshana. Die Shoshana heeft twee. Toestanden. Bet Matsavim. Matsav shil, katnood. De toestand van katnood heet een kleine toestand. Alles wat geboren wordt of ontstaat, wordt eerst klein. Alles is klein. En daar moet je ook niet denken dat jij. Kom je hier, moet je ook klein zijn. bij beginnen met de geestelijke. Ja? Yeah? Moet je ook klein zijn in het geestelijke, en dan wordt je langzaam wat groter. Dus de matzav shell katanoot, de toestand van Katnut. We hebben nu de tweede regel begonnen. De Hainu, euh, dat wil zeggen, de Hainu, dat wil zeggen, shel, tchalat hit havata, ha ha Dus dat wil zeggen. Het begin van haar wording. Ja, van elke begin van de wording. begin van elke wording is klein. Je moet voor jezelf beginnen, word je ook altijd klein. Voor jezelf beginnen, dan ga je opbouwen voor jezelf. Precies hetzelfde is het hier in het geestelijke. She az een ba ela sfira achat. dat sheaz betekent dat dat dan één ba ella betekent heeft ze maar één sfera ketter in een kleine toestand heeft de Leli alleen maar één sfera ketter she betocha dat in haar is melubash in haar is Ingekleed, zo heet het, ingekleed, oor hanefesh shela. Het ligt nefesh van haar. Ik zal dit, dat, dat, tot het punt komen en zal ik het toelichten. geven. We tet, tet is negen. Letter tet in het midden van de vierde regel is letter en ook getal negen cijfer negen, want alles bestaat uit tien, dus keter heet ze wel in het begin, alleen maar één sfera, En negen sferot, nee, weet je, tet, tetasferot, negenaasferot, Atachtonot. onderste sferot, ketter is de bovenste bo, bo sfera, ja, maar de negen onderste sferot van haar, šela. nivkhadim, het is, het wordt beschaud dat zij kinoflot levar met het Dat zij fielen buiten de het Ja? We Baulam habria. En zij fielen in de wereld Bria. Nu ga ik een beetje uitleggen. Is goed? Er enorm veel, enorm veel informatie ons gegeven. Dus hij zegt ook zo, dat die, dat die Shoshana, of met andere woorden Nukwa, of Malchut, of Knesset Israël, heeft twee toestanden. Klein en groot. Klein betekent dat er nog in ieder geval geen tinsveroot kunnen worden ervaren. Of nog geen uh, gebouw kan opgebouwd. Dus net als de vrouw kan niet opbouwen, nog nog klein. En later gaan ze dat allemaal opbouwen in de hele bouw, de hele constructie ervan. Zo so is het ook hier. Wat hij ons zegt, dat eerst in de kleine toestand, in de kleine toestand, Katnoet heet het, bestaat die Shoshana, of Malchut. alleen maar uit één sfera, ketter. En alle en de negen daar negen onderste zijn gevallen in de wereld Bria. En de wereld Bria is al de wereld waar reine en onreine krachten zijn. Ja of niet? In het Zeloot niet. Alleen maar reine krachten. En daarom is het klein. zie klein betekent ook dat... Alleen maar één sfera bestaat. En nu nog een kleine inleiding. Als wij spreken. Altijd moeten we weten. Waar we het over spreken. Er zijn twee. Zeg ik dat. Twee dingen. In de schepping. Licht en klie. Licht en ontvanger van, van, van het licht. Ja of niet. Er is Licht. En de schepping. Of kli. Als wij spreken over kli. Ja, kli. Hmm. Dus de, de ontvanger. Alles bestaat uit 5. Of 10. Dat is eigenlijk 5, omdat zeer aantien bestaat uit 6. Dan word ik 10. Dus 10 betekent keter, chogma, dinah, zeer aantien en maalgoed. Dan spreken we, of spreken we over kli. Ja, over kli. Kijk. Hoe wordt de klif gevormd? Al die vijf hebben we, ja? In het begin. In het begin. In het begin is het alleen maar. Keter. Ja? Kilim. Kijk, dat zijn vijf kilim, ja? Om, om volmaaktheid te krijgen, moet je dan in vijf kilim. Licht hebben. Keter, hoogma, binazie, rand, in goed. Dat zijn dat zeggen. ...reservoir... ...waarnemingsorganen... ...en daar moet licht kunnen komen... ...als licht komt alleen bij mij in ketter... ...ja... ...dan heb ik alleen... ...een... een. Com compartement. Yes, is ...compartement... ...een afdelingje ...bij mij... ...dat... ...dat... ...het licht kan waarnemen... ...andere bestaan natuurlijk bij mij... Die zijn nog. Die kwamen nog niet tot groei, tot vol groeien. Oké? Okay? Ziet u dat? Nou. Dan. Dan is het zo. Dat hebben we allemaal een beetje gehad in onze cursus. Maar niet iedereen was hier op die cursus. Uh. Ja, Wat is dat? Kater? Uh, keter Chogma Keter Chogma bijna en dat And is dat is dan de the kli, Kli, kli. oké? Okay. En boven hebben we vijf lichten. Lichten kunnen we ook zeggen Keter Chogma bijna Zeerand, normaal goed, maar er bestaan ook andere namen. Ook weer om gevoel bij te brengen bij ons: de laagste heet Nevers. Nervus. Nervus. Die overeenkomt, die overeenkomt met maalgoed, met de schermaalgoed. Met licht. Oké? Okay? Altijd moeten we onderscheid maken. Spreken wij nu van lichten? Licht betekent datgene wat vult de kilim. Kli en meervoud kilim. Nefesh is de kleinste licht. Het meest ruwe licht. Dan boven hem komt wat zeerampin, overeenkomt met de sfeeraseerampin. Dat is dan roach. Roach. Ruach. Ja? Roach betekent iets van, wat hier staat in, de, in het raamwoord geest. Ja? Zo zien, of wind. Ja? En dan hebben we bina. Bina van lichten, dat zijn in lichten, licht, lichten. Of het or, or, or. Een meervoud is, is orot. Vrouwelijke meervoud. Or is licht, or. Bina is neshama, shama. Ne, neshama, neshama. En dan hebben we gogma, is gaya. Is Ik zal later allemaal op zijn plaats, dat allemaal vertellen waarom, wat, is, wat betekent het allemaal. Hoe je dat kan proeven. En ketter is yechida. Yechida betekent ook eenheid. Eenheid. En gaya betekent... Leef, levenskracht. Want die beide, die beide hebben wij absoluut nodig om, om leven, in ons in te blazen. Shama is ook de ziel, wat wij noemen ziel, is ook dan de neshama. En de laatste twee zijn ruach en nervus. Wat zegt die ons nu in Zor? Dat, dat, dat Shoshana of Nukwa in haar kleine toestand heeft alleen maar één sfira, alleen sfira keter. Als wij zeggen dat iets heeft alleen maar één sfira, betekent natuurlijk dat heeft ze, alle tien heeft ze. Alles bestaat uit tien. Maar als we zeggen dat iemand heeft één sfera of ervaart één sfera, betekent dat iemand alleen maar de kracht heeft om alleen maar één sfera te ervaren. Oké? Okay? We zeggen. Begrijpt u het? Het is begin. Precies. Dan zeggen we alleen maar één sfera bestond bij haar. Anderen waren nog in. zeg dat? In potentie. Ja, die waren wel in haar, natuurlijk. Net zoals bij embryo hebben we alles. Zo ook bij het ontstaan van geestelijke eenheden en die Alles zit al erin. Maar ook nog in embryonale, laten we zeggen, fase. Maar Ketter heeft ze wel al uitgegaan, uitgestopt, uit, ja? uitgekomen. uitgekomen. Ketter is al uitgekomen als het ware. Ontspruit, ontspruiten, ontsproten, ontsproten. En and de anderen liggen nog als het ware onder de grond. Die zitten ook nog. Die zitten natuurlijk, alles is verbonden. Tien is er. Maar alleen ketter is nog al nieuw uitgekomen. Oké, okay? iedereen begrijpt het? Nou, nu cake nou dat ezelbroeketje voor iedereen van jullie. Speel daarmee ook thuis straks. Dat uh, zijn lichten en dat zijn. Kikli, en neervoud is Keli. Al de namen komen later stap voor stap, als wij dat tegenkomen, die op, het, op de les. Hoe komen dan de lichten in de kli? Van boven naar beneden, ja of niet? Klopt het, ja? Welke licht komt naar nou de eerste, de ketter, binnen? Nefesh, ja of niet? Nefesh. De laagste licht komt in de hoogste kli, de hoogste compartiment, ja of niet? Hoogste compartiment is ketter, en daarna lager Nazir. En, en de laagste licht, het laagste, het laagste licht van alle lichten is nefesh. En nefesh komt, als, als er maar één sfera uh, kracht heeft, volgroei is, om het licht te ontvangen, dan ontvangt zij per definitie alleen maar het licht nevers. Ja, dat is licht, dat is knie. Zie je dat? Licht en knie. Iedereen ziet het? Stel, de, stel voor dat, dat die Shoshana, of die Nukwa, die Malchut, is het gaat verder groeien. Betekent, kracht uh, opbrengt. Zodat, zodat ze gaat nu, laten we zeggen, nog, nog eens veraar ervaren. Betekent, uitkomen, komt nog eens veraar uit. Betekent, die is in staat om te ontvangen, het licht te ontvangen. Hoe gaat het verder? Hoe gaat het in zijn werk? Dan gaat het zo. Dan, want de ketter is de eerste compartiment van boven. Speel daarmee thuis dat jij het erg goed onder knieën krijgt. Want is alles zo, altijd zo is. Al, in de ketter zit licht nevers. Ja, de eerste licht. Het meest laagste licht, ja of nu komt de Nu kan ook gogma uh, ontvangen. Dus een ander, tweede compartiment is in kracht uitgekomen, en die wil ook ontvangen. En die niet alleen wil, maar die heeft ook kracht om te ontvangen. Hoe komt dat verder? Dan, die, de tweede roog, ziet dat, die gaat pushen. Die wil naar binnen komen. Ja, net zoals met de druk van waterdruk of allerlei andere dingen, precies hetzelfde. Die gaat pushen, die wil ook nu binnenkomen. Maar hier zit, in de ketter zit, in de ketter zit, in de ketter zit, licht nefesh. Dan gaat hij dat pushen, omdat roach is natuurlijk sterker dan nefesh. hoger licht is, is sterker, ja of niet? Hoger licht is sterker dan lager licht, ja of niet? Mm -hmm. Hoe hoger licht is, hoe sterker is. Qua kracht. Dus die gaat pushen, die roach, gaat omdat de plaats vrij Hier enorme leren als wij maar een plaats vrijmaken, dan komt er licht vanzelf. We hoeven niet te denken dat, oh ik wil licht ontvangen. Ja, maar ik moet een plaats maken voor licht, dan komt het licht in jou. Zie je dat? Dus als ik bijvoorbeeld alleen ketter was bij mij, ontvankelijk. Alleen was ik gecorrigeerd alleen voor ketter. Dan kwam er alleen licht nergens. Ja? En nu heb ik ook vrijgemaakt, betekent gezuiverd, in overeenstemming gebracht mijn compartiment gochma. Wat gaat het gebeuren dan? Dan want van boven wil men ons geven. Kost voor kost wil men ons geven. Maar als ik weet niet, niet kunnen ontvangen, dan kan het ons niet helpen. Dus als, wij, als ik dat ook gochma, compartiment gochma, in overeenstelling breng met het licht, dan komt de licht recht en die gaat pushen het licht Nefesh, dat zit in Keter. Ja, of ja? Dit licht Nefesh is zwakker dan het licht Ruach. En die gaat natuurlijk zakken naar Hoogma. En die andere Ruach, die komt dan straks dan in, in Keter zitten. Oké. Okay. Dan hebben we twee lichten binnen. Zo gaat het allemaal gevuld worden. Nou, Zo wordt vertelt ons, dat in het begin was, was geschapen, de moeder heeft, ges, heeft geschapen de Nukwa, de Shoshana, de Leli, het Israel, in kleine toestand. Want alles wordt eerst klein geboren. Kleine toestand betekent dat van alle vijf van haar uh, vijf van haar compartimenten alles bestaat uit vijf. Omdat het licht zelf bestaat uit vijf. Alleen maar ketter kon zij ervaren. Al voor ketter was hij nog goed. Nog... ketter is uitgekomen. En dan kon zij dan natuurlijk alleen maar nevers ontvangen. Lichtnevers. Oké? Okay? Dan altijd spreken wij van klei en licht wat daarin is. Twee elementen zitten hier. Want zonder, zonder licht is... Soms is het zonder licht, soms dat, maar dan moeten we allemaal leren wat we. Oké, okay. nou, hoe dat makkelijk is te leren, betekent als is het misschien handig als twee uh, principes van twee cilinders. Oké? Okay. principe van twee cilinders. Als één cilinder, komt in een andere cilinder binnen. Ja, of niet? Dan altijd komt de onderste kant van het cilinder twee in. In de bovenste. Bovenste van 1. Ja of niet? Ja. Twee cilinders. Zo gaan we niet voor jezelf onthouden. Hier heb je vijf afdelingen. En hier heb je ook vijf afdelingen. <coughs> en altijd komt er. Dit, en dat is dan licht. En dat is kli. Altijd komt de lagere deel. Naar in een hogere deel. Dus in een hogere deel wat nog wat binnen. Altijd zo. Dus elke licht wat binnenkomt. Nieuwe licht. Komt onvermijdelijk altijd in de ketter. Ja of niet? Altijd komt in de ketter. Ook je komt straks ook in de ketter. Als de plaats ervoor is. Als het object geestelijke object al klaar is. Om het te ervaren. Oké? Okay? Dus wat hebben we ons. Wat hebben wij nu geleerd nu? Dat in het begin Die Shoshana. Die was klein alleen. Die was nog, daarom wordt het ook al voor lelie gesproken. Lelie, ja. En dan is het lelie nog onder, onder doornen. Stap voor stap zo we zien dat. Dus een zwakke lelie ofzo, betekent nog katnoot, kleintjes, kleintjes, ja. Betekent alleen maar één licht kon ze nog ontvangen. Ja? Waarom bestaat het licht maar uit vijf? Ik zou zeggen, bestaat het zeven. Dat, dat is ook een goede vraag, maar ik bedoel, dan is er bij ook gehad ook op onze cursus, uh, cursussen vroeger, we zullen het een keertje erover hebben, omdat het is zo dat uh, om tot een volwassen wens te komen of een volwassen toestand te komen, zijn er vijf stappen voor nodig. Eerst kokok, ketter, ketter is potentie, potentieel heeft alles in zichzelf, ketter. En de ketter geeft het door aan, aan gogma. En gogma, de, de eigenschap van gogma is alleen maar te ontvangen. Te ontvangen maar zonder inbreng van zichzelf. Ook hier, kijk, ketter, dat is licht. Kogma alleen, alleen, ja. ja. Dus kogma is um, ontvangt alleen. Maar ontvangt gewoon omdat van boven komt iets op haar. Dus kapito komt zonder haar inbreng. Oké? Okay. Iedereen ziet het? Eerst komt van, Hoogma, van Ketter komt naar Kogma, alleen zonder haar inbreng, zij ontvangt, net als kind. Ontvangt, klaar. Dan bij de Bina begint de eerste reactie van, van het licht op, uh, als het ware, de vorming van, als het ware, kleine, de eerste reactie van, datgene van de, die fase van Bina, bijvoorbeeld, die heet tegenschap dat ze wil niet ontvangen. Ze wil geen licht ontvangen. Ze wil alleen maar geven. Ja? Ze wil geen licht ontvangen. Ze wil alleen maar geven. Nou, dat is dan de volgende fase. Dat is de hogere fase. Dan alleen maar, dan alleen maar gogma. Ja? Dat betekent in de, in de vorming van een licht. Dus wat betekent dat? Al die vijf zijn voldoende verruwingen, verruwingen van licht. Om, om een volledige... Om tot volledige ontwikkeling van wat dan ook te komen. Vijffasen. Zeerampien bijvoorbeeld, die kan, die wil grotendeels geven en een klein beetje ontvangen. Want die heeft, die heeft papa en mama. Mama wil alleen maar geven. En papa wil alleen, nee, mama wil alleen maar geven. En papa wil, papa wil ontvangen. Dan leert hij van papa ontvangen. En van mama heeft hij ook een beetje geleerd, geleerd geven. Ja, Iedereen ziet alles wat in de wereld bestaat heeft die vijf fasen moet doorlopen, ook wij moeten doorlopen die vijf fase om tot onze ver vervulling te komen. En malchut daarna komt zeerampien, zeerampien en malchut. En Malgoed is wil alles geven, alles ontvangen, pardon, alles ontvangen. En maar dat is al haar wens. Kogma was niet een haar wens. Gewoon komt van Kettergom, komt licht en die ontvangt. Als, als baby. Maar hier, Malgoed, Malgoed is de fase waarin zij zag dat al die fase voor zich, ja, moet je zo zien, Ketter is, is in het binnen, in het midden, in het midden, helemaal in het centrum, epicentrum. Daarna is een, is een, is een rond, of, sorry, of een bal van de krachten, die heet Ogma. En dan nog daaromheen als ui, ui, ui, ui ringen, is binar. En dan en nog, nog een zeer en dan past maalgoed, als het ware, bij de vorming. Oké, okay? de meest ruwe vorm. En maalgoed wil natuurlijk alles ontvangen, waarom? Maalgoed heeft in zichzelf en papa en mama en, en de broeder en alles heeft in zichzelf. Dus hij heeft gezien dat papa wilde alleen maar ontvangen, maar zonder, zonder zijn eigen inbreng. Ja. ja, papa werkte alleen maar op een fabriek, gewoon als een arbeider, alleen maar alleen maar werken zo. En nu wil ik voor mezelf werken, maar goed, maar goed kan het voor zichzelf voldoen. <coughs> en die moeder wilde alleen geven. Ja, maar goed, geven, maar hij heeft zich gezien in In in was, kan wel meer een deel ge geven en een klein beetje ontvangen. En het is geweldig om te ontvangen. En maar goed, koos eerst om te ontvangen. Maar daarna vond de malgoed ook net zoals, vo, vond een soort schaamtegevoel. Ook weer in de, in de beeldspraak. Schaamtegevoel betekent dat je voelt dat je ontvangt en je zegt nou, nu beslist ik toch wel niet ontvangen. Niet als baby te blijven. Niet als mijn pa, vader was. Bij wijze van spreken. En onderscheiden. En dat betekent al, volwassen wens is maalgoed. Volwassen toestand in alles is maalgoed. En wij ook leren allemaal, leren omwille van die maalgoed. Alle andere fases, ketterchof, mabinazi, rampen, allemaal eigenschappen, verruwingen van het licht. Maar maalgoed is al uh, of een prototype van wereld, het begin van de wereld, alles heeft in zichzelf, daarom heet het koninkrijk. Daarom ook in de religie spreekt men ook van koninkrijk, daar is het hemel Hemel, dat is dan koninkrijk, des hemels. dat is hemel. Er wordt gesproken over atsium. Okay? Maar dan wordt gesproken over die maalgoed. Als het wordt over koninkrijk gesproken, betekent over die maalgoed. Maalgoed is koninkrijk. Koninkrijk heeft alles in zichzelf. Okay? Dat betekent maalgoed. En daarom is alles bestaat uit die vijf. En Trumpin bestaat. In zijn particuliere zes deeltjes. Omdat hoe, hoe lager naar beneden, hoe meer variaties al, hoe meer, hoe, hoe meer dimensies komen. Ja? Omdat de mens moest komen. De mens is geen engel. Dus de mens moet allerlei facetten in zichzelf hebben om te kunnen bestaan in zo'n grove omstandigheden als in onze wereld. Want grof bedoel ik ten aanzien van, van die alleen maar. Krachten, alleen uh, hogere krachten, die alleen minder, die hebben geen uh, die hebben geen, zeg dat, die hebben geen vrijheid van keuze. Terwijl malgoed in elke toestand, als wij komen tot malgoed in elke onderdeel van de schepping, dan is het iets wat al keuze heeft. Zie je rampje nog niet? Je moet wel geven aan maalgoed, maar maalgoed dat is dan. De, de en natuurlijk een maalgoed bestaat over. Want Arikampin heeft ook een maalgoed. Abu Wima heeft al alles gekregen. Maar uiteindelijk een maalgoed die echt maalgoed is. Dat is niet insluitingen van maalgoed in tiensveerot. Kijk, Catero is ook goed. Hij is ook maalgoed, die heeft tiensveerot in zichzelf en alles is verbonden met elkaar, of vijf of tien, we hebben gezegd, hetzelfde. En betekent dat alles heeft in zichzelf, elke sfera heeft in zichzelf ook maalgoed. Maar dan is het particuliere maalgoed, maalgoed op het niveau van die sfera. Bina bijvoorbeeld heeft ook een maalgoed, maar het is maalgoed van Bina. Dus eigenlijk is het nog niet een goede, de, de ware maalgoed. Wat je ik bedoel, De ware maalgoed is echt maalgoed, wat zoals wij spreken nu over, dat ze en dat is de maalgoed van het zeloot. En zij heeft ook. Tien sfeer de Maalgoed. Maar dat is dan de ware maalgoed. Dat so, well, is de schepping eigenlijk. Eigenlijk is dat. De maalgoed. De maalgoed. Maalgoed van het zeloot. Is eigenlijk. Uh, nog een. Een prototype. Natuurlijk is het al schepping. Maar het is al. Uh, in krachten bestaat het. Ja? En dat is goed. En later komt het allemaal ook naar ons toe. Brea, ook weer dezelfde indeling, net zoals het dat is. Maar altijd, altijd vijf. Iedereen begrijpt het? Vijf. En waarom is het zeven? Waarom is het ook spectrum, licht spectrum is zeven? Dat komt door die scheppingsdaad. Omdat ze rampen in kunnen, goed samen zijn zeven. Ze ranken zes. En maalgoed is een, bij de schepping van de wereld, zijn zeven. Ja? Zeven. Dus moeten we onderscheid maken, een goede vraag. Onderscheid maken tussen zeven, waardoor alles in onze wereld gekenmerkt wordt. Zeven dagen van de week, etc. Nog vele veel andere dingen, aspecten van zeven, zeven, zeven. Zeven, we zullen allemaal zien. maar allemaal komt van het besturingssysteem van het hele van het zieloed. En alles wat boven is is, is, is binnen, is beneden ook terug te vinden. En dat is onze taak, om ons van binnen te richten en precies hetzelfde in overeenstemming te brengen met de hogere. Daarom leren we ook het zieloed. We zullen ook bria leren. Dat het allemaal samen zullen. Nu we soms dan we spreken van bria, etc. En dat, dat is gesprek, alleen van dat. Maar hier ook is de mens geschapen. Straks komen we op zijn ja. tijd. En we zullen zien dat hier ergens is de mens geschapen. Hier ergens met name Brija, Siraya, ja, dat Sia. Dat is de sfeer. Laten we zeggen, hieruit. Hier is onze wortel. Maar ook het celuut, het celuut is ook onze woord, maar die is alleen maar in potentie, qua kracht. Maar hier, in de bria, het celuut, yes, ja, komen steeds meer tot uitwerking. In de bria komt meer licht, een klein beetje zwaar, en toch wel een klein beetje dat, dat links, ja, dat uh, de gvora, gvora, de dinium, de, de gestrengheid komt. In het celuut komt nog meer gestrengheid, en een klein beetje... Genade. En uh, Asia is nog meer gestreendheid. Zo, zo moest het om de wereld te creëren. Dat wij niet engeltjes zullen zijn. Dat wij van beneden. Alles naar beneden. Stap, stap, stap voor stap naar, beneden, naar boven komen. Maar niet om engeltjes te worden. Maar om licht. Ware, om gebed uiten, uh, uit te uiten. Dat betekent, naar boven onze verlangen, ons tekort naar boven te trekken. Waarom naar boven? Naar onze mama en papa. Begrijp je waarom? Naar ons papa en mama. En daarom profeet zegt ook, wie is mijn vader en moeder? Hij is mijn vader en moeder. Naarmate je ook gaat leren kabala, Kabbalah, zal je begrijpen dat je één vader hebt. En niet alleen als profeet zei, natuurlijk zei ook, mijn vader zei, wat is vader en moeder die... En de profeet zit bijvoorbeeld in een tempel. En vader en moeder zijn al weg. En je zit met de tempel, waar is je vader en moeder? Die zegt, hier zit ik, ik zit met mijn vader uh, te, te, te praten. En niet met mijn vader van van en bloed. Je moet wel natuurlijk respect, altijd respect geven aan je vader en moeder. Waarom? Het is prototype. Net zo so als boven. Wil je goed leven, moet je ook doen dat doen. Zelfs als je vader een schurk is. En dronkelab. En, wie uh, is dat, jager. Rook, joh, vriend. Rook, ja, Ruk, ja er niet toe. Ook dat is ook niet slecht. Dus, als het maar, ja, als je. Je moet toch respect geven aan je vader en je moeder, altijd. Onthoud dat erg goed. Van binnen moet je respect geven, ook van buiten moet je respect geven, maar met name van binnen. Dan ga je ook jezelf leren overeenkomen met de wereld. En nooit kwaad zijn op je vader en moeder, en nooit bekritiseren kri jouw vader en moeder. Absoluut nooit. Niet is niet aan jou gegeven om dat te doen. Altijd respect. En daar, daarmee werk je aan je eigen vervulling. Ga volgende keer verder.